met het NOS journaal. De Nederlanders die op cruiseschip de Westerdam zaten mogen voorlopig toch niet naar huis, omdat er op het schip iemand besmet is geraakt met het coronavirus. Een eerste groep die al onderweg was voordat de besmetting werd ontdekt, is vandaag al vanuit Maleisië in Nederland aangekomen. Een tweede groep zou morgen volgen, maar die moet nog in Maleisië blijven. Er waren 800 bemanningsleden en 1455 passagiers aan boord. De meeste wilden via Maleisië naar huis vliegen. De Nederlandse passagiers zullen onderzocht worden door de GGD... zodra ze weer in Nederland terugkomen. Honderden woningen langs het kanaal tussen Almelo en Koevoorde... zijn verzakt door baggerwerkzaamheden. Bij 300 huizen zijn problemen gemeld. Uit een nog niet gepubliceerd rapport... blijkt dat bewoners psychische klachten hebben. Het kanaal is een aantal jaar geleden gebaggerd om het geschikt te maken voor grotere schepen. In 2013 melden de eerste bewoners al verzakkingen. Ingenieurs onderzoeken of de schade ook echt komt door het baggerwerk... De uitkomst van die onderzoeken wordt eind volgende maand verwacht. Ruim 700 auto's van de merken Jeep en Suzuki moeten terug naar de garage omdat er software in zit. Het gaat om de modellen Jeep Grand Cherokee en Suzuki Vitara. De uitstoot van deze auto's is volgens de RDW veel groter dan de fabrikant opgeeft. Eigenaren hebben nog geen bericht gekregen over een terugroepactie. In een aantal plaatsen gaat morgen de carnavalsoptocht niet door vanwege storm Dennis. Er worden stevige windstoten verwacht en daarom is onder meer het Gelderse Kilder en het Wentse Albergen de optocht afgelast. De verwachting is dat storm Dennis in Nederland minder sterk wordt dan de storm Kira die vorig weekend over het land trok. Het weer vanavond is het bewolkt en neemt de kans op regen toe. De wind is vrij krachtig tot stormachtig langs de kust. Daar kunnen zware windstoten voorkomen tot 100 km per uur. Morgen regen en ook dan waait het flink. Een stormachtige zuidwester. En op de wadden korte tijd stormen met forse windstoten. Wel is het met 12 tot 16 graden bijzonder zacht. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeers Dit ver zijn bij de ANBW. Er staan op dit moment geen files.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 Puss. FFM. <laughs> alors Ha ha ha